Goedemorgen, ik ben Joke Teertstra en dit is het nieuws van NOS op 3. Er komt een parlementaire enquête naar de toeslagenaffaire. De Tweede Kamer wil graag zo'n uitgebreid onderzoek naar die affaire... waarbij ouders onterecht werden beschuldigd van fraude met de kinderopvangtoeslag. De Belastingdienst stuurde ze de ene rekening na de andere. Sommige ouders zitten voor tienduizenden euro's in de schulden. Het kabinet is vanwege de toeslagenaffaire al gevallen. Maar nog lang niet alles is onderzocht, vertelt verslaggever Wilke Boom. Bijvoorbeeld het onrechtmatig selecteren op nationaliteit, het etnisch profileren door de Belastingdienst. Dat mag helemaal niet, maar er zijn uh, heel veel bewijzen dat het wel is gebeurd. Een parlementaire enquête is een zwaar middel. De Tweede Kamer zet het niet vaak in. Bij zo'n enquête kunnen ministers onder ede worden verhoord. En als ze niet de waarheid spreken, kunnen ze worden vervolgd. De baas van de Olympische Spelen in Tokio stapt toch op, melden Japanse media. Meneer Mori van 83 jaar bleef kritiek over zich heen krijgen na nogal vrouwonvriendelijke uitspraken. Hij zei dat vrouwen te veel en te lang praten. De vergadering met vrouwen blijft maar doorgaan, ze stoppen nooit. Dat is een probleem, al dus Mori. Hij heeft nog wel sorry gezegd. Als je ervan houdt om het gaspedaal lekker in te trappen, let dan even op als je in Waddingsveen rijdt. Daar staat een flitspaal die het erg goed doet. Vorig jaar heeft die paal meer dan 37.000 mensen geflitst. Daarmee heeft hij de meeste verkeersovertredingen in Nederland geregistreerd. Hoewel dit dus een boel boetes zijn, werd er in totaal wel minder vaak geflitst. Dat komt doordat meer mensen thuis werken vanwege corona. Robert en Rico uit Lelystad ze moesten er 13 jaar op wachten. Maar eindelijk kunnen ze hier weer een keer ijszeilen. Zeilen in een soort mini-zeilbootje op drie schaatsen. Onbeschrijfelijk eigenlijk. Daar op dat gladde stuk ook. Als je, als je wind in de zeilen krijgt, dan accelereert hij. En dan hoor je niks. hoor je alleen maar wind en uh, snelheid. En hoe hard gaan ze dan? Als het uh, weer gunstig is, de wind is gunstig, het ijs is gunstig. Ze halen wel snelheden van 100 kilometer of harder. Wij gaan morgen weer. En overmorgen? Ook. En daarna? Ook. Totdat het weer maandag is. Het weer flink wat zon vandaag en 0 tot min 3 graden. De komende nacht wordt het zelfs ongeveer min 14. Zie verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat een korte file op de N403 Loene Hilversum. In beide richtingen bij Loosdrecht is de vertraging 5 minuten. Tot zover de verkeersinformatie.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 Zin in Zandvoort is zin in ZFM. ZFM. Met nu in Zandvoortse Zaken. Goedemorgen, het is donderdag 11 februari, 4 over 10. Buiten is het min 6. En dit is Dromenzee. Goedemorgen. Leuk, hartstikke leuk dat je luistert. Dit is uh, ZFM, de Romezee. Elke donderdag zijn we er tussen 10 en 12 En uh, mijn naam is Jan-Willem. En uh, vandaag hebben we in het programma natuurlijk de top wie wat waar. Ik vertel zo waar die over gaat. Uh, we praten onder andere met uh, Debbie van Leeuwen over haar uh, yogadroom. We hebben ijsbeelden gespot hier in het, uh, in het dorp. En er is natuurlijk heel veel muziek. Maar laten we eerst maar eens even kijken wat er allemaal op deze dag uh, allemaal is gebeurd in het verleden. Want uh, het is 11 februari en in 2004, ja, ik weet niet of je dit kent... maar in 2004 opende het Habbo Hotel haar deuren. Nou, en dan zeg je, wat is het Habbo Hotel? Nou, dat was echt hilarisch. Uh, het Habbo Hotel was een, een virtueel hotel. Het was eigenlijk een soort van social media, maar dan in een heel vroeg stadium. Waarbij je een poppetje kon aanmaken en met dat poppetje kon je door het hotel lopen. En dan ontmoette je mensen, dus je kon in de bar gaan zitten, kon je mee kletsen. Nou, en dat was best wel populair toen onder jongeren. En die, uh, uh, ik, ja, ik weet niet, op een of andere manier met mijn werk had ik ermee te maken. En toen ben ik er eens gaan rondlopen. En dan liep je dus een kamertje binnen. En dan, werd werd dan zat er dus drie mensen achter een tafel. Hun personages, dus hun poppetjes. En dan gingen ze ja, je keuren hoe je eruit zag. Dus hoe jouw poppetje gelukt was. Dat was een hele, hele aparte gewaarwording. Dat was het Habba Hotel. Uh, in 1975 was Margaret Thatcher de allereerste vrouwelijke premier in, uh, in Engeland. Uh, wat een uh, nog een misschien een veel opzienbarender feit. In 1990 werd uh, vandaag Nelson Mandela vrijgelaten. En die heeft natuurlijk jarenlang vastgezeten. En uh, nou ja, ik, ik herinner me de beelden nog dat ze samen met, uh, met zijn vrouw Winnie liep over straat. Met, met nou, echt duizenden mensen omheen die, uh, die hem allemaal toejuichten. En hij is natuurlijk later de president geworden van uh, Zuid-Afrika. Uh, het is vandaag ook de geboortedag van Burt Reynolds. Uh, en uh, er zijn ook een aantal mensen jarig. Namelijk Jennifer Aniston, Rachel uit Friends, Hij uh, wordt vandaag 52. En Raffel van der Vaart wordt vandaag 38. Gefeliciteerd allemaal. En in uh, 2021 uh, overleed vandaag Whitney Houston. En uh, ik zat even te kijken van uh, zullen we er iets van er gaan draaien. Maar uh, toen kwam ook nog uh, eerder deze week het nieuws dat Mary Wilson is, uh, is overleden. En uh, nou, die kennen we namelijk van de Supremes. Wat later natuurlijk Diana Ross en de Supremes werd. Maar uh, ja, zij was ook, bij veel, veel nummers was zij de leadzanger. Dus uh, ja, ik heb er daar maar eentje van gepakt. En uh, Our Day Will Come, met Mary Wilson als de hoofdzanger. Een maakt. En uh, nou zegt heel veel mensen: de Bonker Veert, misschien helemaal niks. Maar dat is uh, de finish, eigenlijk. De finish van, uh, van de Elster, toch? En uh, ja, het was uh, op 4 januari 1997. 7, toen uh, kwamen Henk Angenhend en uh, Klazine Zijnstra... Daar, uh, als uh, de allerlaatste winnaars van, de, van de, toen de 15e editie van de Elfstedentocht... Uh, kwamen die daar aan. En het Vriest, dus, uh, dus heel Nederland, kijkt, kijkt hoopvol naar het noorden. En uh, dan kennen we opeens ook weer uh, ja, de naam van, uh, van de voorzitter... van de Koninklijke Vereniging der Friese Elfsteden. Dat is Wiebe Wieling. En uh, dat was uh, de afgelopen dagen een van de meest gezochte mensen door, uh, door de media. Want hij werd helemaal plat gebeld. En uh, nou, Mijn Fries is niet zo heel goed. Maar uh, uh, ik ga proberen om zijn quote uh, hier een beetje voor te dragen. Motten hadden het niet meer bemoeien. Nou, dat, ik denk dat hij zegt, ze moeten er gewoon zich niet meer bemoeien... want ze hebben er geen verstand van. Maar uh, ja, hij maakte ook jammer genoeg duidelijk... het gaat niet door en dat is ook begrijpelijk. Uh, ik bedoel, het zou natuurlijk heel krom zijn... als, uh, als allerlei winkels en alles dicht moet... en uh, we wel een uh, evenement gaan organiseren... waar we zeker weten dat, nou, zeker in deze tijd echt honderdduizenden mensen waarschijnlijk op af gaan komen. Dus, uh, ja, dat, uh, dus het gaat jammer genoeg niet door. Maar er wordt wel volop op natuurijs uh, geschaatst. En uh, er is ook een, uh, er is een app die heet uh, IJsmeester. Uh, en daar kun je ook zien waar je veilig op het uh, natuurijs kunt, uh, kunt schaatsen. Hey, en ook in, uh, in Zandvoort hebben we, hebben we ijspret. Want uh, vanochtend om kwart over zeven... werd onder het toezicht oog van uh, cultuurwethouder Gertjan Bluis... Het uh, zandbeeld uh, van een vos... een heel prachtige zandsculptuur... Voor, voor, dat voor het gemeentehuis staat... die werd uh, besproeid met water. En uh, omdat het, uh, dat was eigenlijk een idee... wat hij kreeg in, uh, in oktober... Toen hij, met, uh, uh, toen hij met een journalist... van Noord-Holland Dagblad... De, langs de uh, zandsculptuur uh, rondliep. Hij zei... Ja, Normaal is dat natuurlijk altijd zo uh, wat eerder in het jaar, maar nu moet het laat. En ja, misschien als we een beetje winter krijgen, dan hebben we niet alleen maar zandsculpturen. Maar dan uh, kunnen we in de winter ook nog genieten van, uh, van ijssculpturen. Nou, en dat, uh, daar is het dus vanochtend mee begonnen. En uh, ik ben er even langs gefietst. Ik zal zo even wat uh, fotootjes op Instagram zetten. Op uh, uh, laagstreepje dromezee Dat is laagstreepje dromezee op, um, op Instagram. Dan kun je even de foto zien. Want het ziet er prachtig uit. De zon kwam net op, dus het glinsteren, Het ijs begon helemaal te glinsteren. Hey, en uh, ja, dat bracht me ook wel uh, gelijk op het thema voor vandaag. Voor de top, wie wat waar. Want we zitten natuurlijk al vanaf uh, zondag te genieten van dit prachtige uh, winterweer. En uh, ja, dan kan het thema natuurlijk niet anders zijn dan, uh, dan ijs. Dus uh, heb je nou een idee? Heb je een nummer wat, uh, wat gaat over ijs of over kou, zoals dit? Of, of iets heel anders, hè? Dan uh, geef het even door. Dan stuur een berichtje op uh, Instagram. zet hem live, laagstreepje droomzee. Of uh, bel, of uh, stuur even een uh, WhatsAppje. Naar het nummer 023 573 0393. Dat is 023 573 0393. En dan, uh, ik kreeg via Instagram al wat, uh, wat verzoekjes binnen. Dus die zit zeker in de top wie wat waar. Drie nummers over ijs. Dus uh, de artiest die met ijs te maken heeft. Coldplay, uh, Snow Patrol. Nou, noem het maar op. Je kan het allemaal zo gek niet bedenken. Maar uh, nou, als het met ijs te maken heeft. Laat maar komen. Um, en tot die tijd. Ja, we hebben het over natuurijs. Pas altijd wel op. Nee, want je moet niet over één nacht ijs gaan. Natuurlijk, dat is duidelijk. Maar uh, het is ook belangrijk dat je een beetje vertrouwen erin hebt. Hè? Dus ga je nou samen met je vader of je moeder het ijs op. Vertrouw dan die hand en vertrouw in ze. Dit is John Hyde, Have a Little Faith in Me. When the road gets dark. And you can no longer see Just let my love have a little faith in me, when the tears you cry, all you can believe, just give these loving arms a try.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 back with my brand new invention Fention. Something grabs a hold of me tightly Flow like a hawk Daily and nightly Will it ever stop? Yo, I don't know Turn off the lights And I'll close To the extreme I rock a mic like a vandal Light up a stage And watch a chump like a candle Dance Corruption speaker that booms I'm killing your brain Like a poisonous mushroom Deadly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 Where to Vanilla Ice Ice ice baby zijn enige grote hit. Ik uh, zat net even op te zoeken. Hij is 53 inmiddels. Hij heet uh, Robert Matthew Van Winkel. Maar wij kennen hem dus natuurlijk allemaal uit uh, als vanilleijs. En hij is uh, nou, duidelijk dol op het weer, want hij heeft uh, twee kinderen. En de ene heet Dusty Rain en de andere heet Kaylee Breeze. Nou, hoe mooi kan dat zijn in een top Wie Wat Waar over de weersomstandigheden? en ja, We gaan snel door. Deze wordt uh, trouwens aangevraagd door uh, Maureen via, uh, via Instagram. Dus uh, wil je nou ook een plaatje horen in de top Wie Wat Waar? Of daarna ook, hè? Ik bedoel, zo makkelijk zijn we dan ook alweer. Dan uh, stuur even een berichtje uh, via Instagram laagstreepje droomzee Of stuur even een appje naar 023 573 0393. Dat is 023 573 0393. En ik ben sowieso al benieuwd wat je allemaal aan het doen bent. Hé, hey, en uh, ja, wat blijkt nou? Als je een beetje gaat zoeken op nummers over ijs en over kou... nou, daar zijn er nogal wat van. Dus uh, we gaan snel door met de nummer twee. Oh, nee. Ik heb, uh, ik heb wat gedaan net. In mijn uh, computer. En dat gaat niet helemaal goed. Maar niks dat we niet kunnen oplossen hoor. Maak je geen zorgen. Ja, het is weer hersteld. Godzijdank voor de achtergrondmuziekjes. Maar wat ik zei. <laughs> er zijn dus heel veel nummers over ijs en over kou. Dus we gaan snel door naar nummer twee. Forner. Hol S-R. De nummer 2 in de top wie wat waar van vandaag. Cold as ice. Ja, en in 2018 maakte hij de nummer Nielsen ijskoud. De nummer 3 in de top wie wat waar over ijs. Het is ijskoud. En je woorden maken wolkjes in de lucht. En een rilling loopt een rondje op mijn rug.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 Ik zou je nooit zo laten staan, en je ten onder laten gaan, zomaar een streep door ons verhaal. Oh, het is net zoals ik teken, neutraal, doet de misbalzen van mij. We zouden toch voor elkaar door het vuur gaan, maar je maakt m'n kapot. Oh.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 en waarom breek je alles af? Is het omdat dat je eigenlijk geen ding op mij gaf? Wat ben jij hard? Het is net of we tegen nu praten. Doe tenminste al. We zouden toch voor elkaar door het vuur gaan, maar je maakt me kapot.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 Zouden ons voor elkaar door het vuur gaan, maar je maakt me kapot. Waarom zou je dat doen? Een tegen een muur Zou hey, hey, hey, Zouden ons voor elkaar door het vuur gaan. D F Nielsen met ijskoud als laatste nummer in de top, wie wat waar. Hey, heb jij ook zo genoten de afgelopen dagen? En het is natuurlijk nog steeds zo, hè. Het is echt, uh, ik, ik gooi altijd alle luxe flex omhoog hier, want we hebben een hele mooie plek. Uh, onze studio staat aan de Tolweg en daarmee kijken we echt prachtig over de duinen heen, hier in Zandvoort. En die zijn nog helemaal wit. En dat is natuurlijk prachtig. Dus ik vond dit wel een, een, een lekker winter wonderland achtergrondmuziekje Dat is altijd goed. Hey, en uh, ik weet niet of je vorige week hebt geluisterd... maar uh, ja, het is deze week natuurlijk weer aanzienlijk rustiger op straat. En hoe komt dat nou? Ja, die basisscholen, die zijn weer open. En uh, nou, dat zagen we natuurlijk al een beetje aankomen. Dus vorige week we, hadden we vijf kinderen in de studio... en nog een paar aan de telefoon... om uh, hen eens te laten vertellen over hoe het nou was... om, uh, om al die maanden zeg maar, thuis les te krijgen... En uh, ja, het mooie was, uh, Kinderen heb je natuurlijk totaal niet in de hand. Dus uh, aan het eind hadden ze gevraagd, mogen wij even zingen? Nou, dat, uh, dat kon natuurlijk. Dus ik heb even een klein stukje uh, daar nog van, van het fragment van vorige week. Toen uh, Soekie en Hanna en Juna uh, en Sarah en uh, Mardo gingen zingen in de uitzending. Ik weet gewoon niet hoe... Bij Nou ja, dan kan je natuurlijk Tranentrekker. Was echt. Mensen belden me daarna. Oh, dit was echt heel lief en heel schattig. Nou ja, dat, uh, dat was natuurlijk even leuk. Dus ik, ik heb, uh, we hebben nog wel eens een langer stukje. Misschien komen we er nog wel eens een keer aan toe. Hey, um... maar ja, die zitten dus nu allemaal weer lekker op school. En uh, smiddags uh, cross iedereen uh, op zijn sleeuw snel naar de duinen toe. Om daar nog te genieten van die, uh, van die sneeuw. Want die blijft nog wel even liggen. Maar we kijken straks nog even wat uitgebreider naar het, naar het weerbericht. Dus daar komen we zo nog wel even op terug. En uh, daarvoor ETFC met Sleep Talk. Leuk dat je luistert. Dit is de en ik ben Jan Widdem. Hard. Hey, een prachtige dag vandaag en uh, het goede nieuws is dus ook, het blijft ook een beetje onder nul. Als je, de komende uren is het uh, zo uh, tot tussen de min 2 en de min 4 in Zandvoort en uh, ja, de gevoelstemperatuur is nog iets kouder. Maar niet meer zo erg als de afgelopen dagen, want er is bijna geen wind. Het is uh, zuidoost, oost uh, ongeveer uh, windkracht 1, nou, dat, is, uh, dat voel je bijna niet. En het is ook, uh, als je dan ook naar boven kijkt, het is ook een prachtige blauwe lucht. En uh, dat blijft eigenlijk de hele dag zo, tot, uh, tot een uurtje of vijf. En uh, vannacht wordt het weer koud. Dus uh, met uh, minimum minimumtemperaturen van uh, ongeveer nou, min negen. Uh, dus ik weet niet hoe jullie dat hadden, maar we hadden vannacht uh, het raam openstaan. Nou, dat was echt zo koud. Maar wel goed voor het ijsculptuur, hè, wat bij het gemeentehuis staat. Dus hoe kouder, hoe beter, wat dat betreft. Maar uh, we kijken in het volgende uur nog even door naar het weerbericht... voor de rest van het weekend. Maar het belooft in ieder geval een hele mooie dag te worden... Hier is Antwoord. Dit is Maroon 5 samen met Christina Aguilera. Move like Jagger. in droom Museum, gaan We gaan natuurlijk op zoek naar mensen die uh, hun droom hebben waargemaakt. Of we druk bezig zijn om, uh, om dat te doen. En in het volgende uur gaan we uitgebreid praten met Debbie van Leeuwen. Het is een interview wat ik gisteren heb opgenomen. Dus uh, als je dan naar de webcam kijkt, zie je me niet praten. Dus dat is heel gek, maar... Het is zeker de moeite, om, uh, zeker de moeite waard om, uh, om even te luisteren. Want het is, een, uh, het is een prachtig verhaal hoe ze juist in deze tijd ook online allemaal mensen helpt met, uh, met yoga lessen. Dus dat is wel hartstikke leuk. En uh, ja, in, in die interviews vragen we ook altijd een beetje ja, de tips van mensen die hun dromen hebben waargemaakt. Dus ik heb er even een paar achter elkaar gezet. Als ik mensen iets mee zou mogen geven, dan zou dat zijn van volg vooral je hart. Doe wat je leuk vindt. Uh, dan ben je er waarschijnlijk ook goed in. Je moet gewoon van tevoren bedenken: wat lijkt me nou het allerleukste om te doen? Op welke plek ben ik het allerliefst? En uh, daar moet je gewoon je werk van maken. Ja, nou en uh, zo heeft ook uh, Debbie straks weer uh, een paar goede tips. Voor als jij zelf uh, ook een grote droom hebt, maar uh, ja, soms er toch een beetje tegenaan loopt: van ja, hoe begin ik nou? Waar, hoe, waar, waar, waar kan ik nou starten? Hoe kan ik dit nou, uh, hoe kan ik dit nou waarmaken? Dus uh, blijf daarvoor vooral luisteren in het uh, volgende uur. Praten we dus uitgebreid met uh, Debbie van Leeuwen over haar uh, yogadroom. En uh, voor die tijd... Nou, ik, probeerde net al, uh, ik probeerde net al Fries. Ik, ik kreeg al gelijk een appje dat ik dat maar niet meer moet doen. Maar de vertaling klopte wel, gelukkig. En, uh, nou, dus nu ga ik het even aan mijn uh, beste Frans ga ik nu, uh, proberen. Jean-Tonique met uh, Un rêve à deux. Het zal waarschijnlijk brevet zijn. En mijn nichtje is een Franse lerares. Ik hoop niet dat ze luistert. Maar het is wel lekker, C'est un rêve à deux. De tes sentiments fébriles. Tu plonges dans mes yeux. bleus comme la grandine. C'est mon rêve que. Que j'écrivais dans un livre. Pour me rappeler tes yeux. Tes yeux qui m'enivrent ivrent. Al tes mots. Je me souviens encore de cette image, ce département, notre rendez-vous au port, bon voyage, ce rêve à deux, au fil de tes pages, me perd un peu. un ciel trop bleu, sans aucun nuage, un mirage. De, de tes sentiments fébriles Tu plonges dans mes yeux Bleu comme la grandine C'est mon rêve que, que j'écrivais dans un livre Pour me rappeler tes yeux Tes yeux qui m'enivrent C'est un rêve à deux De tes sentiments fébriles Tu plonges dans mes yeux Bleu comme la grandine C'est mon rêve que J'écrivais dans un livre pour me rappeler tes yeux Tes yeux qui m'enivrent Chapitre 2 Tu parles du soleil Qui me brûle la peau Et ton oiseau Nous déployons pouvons <mét 'en> <mét 'en> Sentiment faible, tu plonges dans mes yeux, bleu comme la C'est mon rêve que j'écrivais dans un livre pour me rappeler tes yeux. Nou, gaat nog steeds beter. Hey, we hebben nog uh, ongeveer 2,5 minuten tot, uh, tot het nieuws van 11 uur. Dus uh, de volgende plaat gaat net niet helemaal lukken. Maar ik ga hem toch even draaien. Dit was echt een van de allerfavoriete platen van mijn zus. Fool's Garden. Met de Lemon Tree. Tot straks naar het nieuws. I'm here in the boring room. It's just